1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Libische leger probeert opstandelingen tegen te houden bij Zavia. Egypte niet overtuigd door Israëlische reactie... en herdenkingsdiensten in Hasselt voor slachtoffers Pukkelpop. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer... in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Vanmiddag kunnen daar zware onweersbuien overtrekken met windstoten van 75 tot 100 km per uur. Het Weerinstituut heeft voor deze provincies een code oranje afgegeven... de op één na hoogste waarschuwingscategorie. Het KNMI raadt mensen aan de weerberichten goed te volgen. In Biddinghuizen in Flevoland is het muziekfestival Lowlands bezig. De organisatie vindt het nog niet nodig extra maatregelen te treffen. En voor de buien uit loopt de temperatuur vandaag op naar 23 graden in het noordwesten... en 28 in het binnenland. Morgen op de meeste plaatsen droog en maximaal 26 graden. Dan Libië. Explosies en beschietingen gisteravond en vannacht in Tripoli. Maar het lijkt erop dat het inmiddels weer iets rustiger is in de hoofdstad. Maar op andere plekken wordt nog altijd strijd geleverd. Correspondent Thomas Erdbrink is in Zavia, de stad die gisteren in handen viel van de opstandelingen. En kort voor deze uitzending vroeg ik hem hoe de situatie daar nu is. De situatie is nog steeds zeer kritiek. Vanaf uh, ongeveer half zeven ochtends uh, zijn de gevechten weer losgebarsten. Ja, de hele ochtend uh, luide ontploffingen, het geratel van machinegeweren. En ik sta nu bij het ziekenhuis in Zavia en daar wordt net een dode strijder binnengebracht. Uh, de mannen uh, riepen het: Lai, La la la, uh, er is geen andere god dan God. En dat is, zal ik maar zeggen, de, het, de, de, de spreuk die moslims aanheffen als er iemand is overleden. En ja, ik zie inderdaad. Uh, ...twee benen uitsteken achterin een pick-up truck... ...en ja, dat is op dit moment de waarheid hier in Zavia. Er wordt echt heel hard gevochten en het gaat absoluut niet van een laaie dakje. Nee, want gisteren waren de strijders van Gaddafi verdreven, meldde je toen... ...maar die, die vechten nu weer terug dus? Nou, ze zijn nog steeds verdreven en de rebellen maken wel uh, vooruitgang aan het front. Ze zijn nu uh, Tripoli op ongeveer 35 kilometer genaderd. Ze zitten net buiten een kleiner stadje daar... En, en um, er zijn uh, daar wordt hard gevochten, maar het is lastig. Ik sprak net met een jongen bijvoorbeeld, die zei, die was vanochtend aan het front. En uh, hij zei, opeens stonden er uh, soldaten van Gaddafi achter ons. En hij werd dus ook in zijn rug geschoten, ligt nu in het ziekenhuis. Uh, het, het is duidelijk zeer ondu Het is duidelijk dat. De situatie zeer fluide is, maar wat wel een feit is is dat Zawiya in de handen van de rebellen is en ze gaan nog steeds vooruit. Maar uh, als je de geluiden van de hier hoort, dan, uh, dan, ja, dan doet je dat wel denken dat het niet, uh, niet gemakkelijk gaat. Nee, want Heb jij de indruk dat, dat het echt uh, kilometer voor kilometer gaat of willen ze heel snel doorstoten naar Tripoli? Ja, het plan is zeker om natuurlijk heel snel door te stoten naar Tripoli. Maar ik ben zelf nog niet aan het front geweest. Ik moet nog kijken of dat ook uh, uh, haalbaar is om dat te doen uh, in de veiligheidssituatie. Maar waar het op lijkt is dat, uh, dat ze, dat ze ja, meer man, manschappen sturen, proberen door te, door te zetten. Maar makkelijk is het niet. Nee, ik hoorde nou weer een schot bij jou op de achtergrond. Zijn er dus nog wel gevechten bij jou in de buurt? Nou, nee, Je moet je zo voorstellen dat die rebellen zijn uh, niet allemaal de meest getrainde soldaten. Dus die schieten, de, als ze er zin in hebben, even af en toe hun geweren uh, leeg. Uh, dus dat is niet iets om je zorgen over te maken. Consulent Thomas Erbrink vanuit Sabia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat er nog veertien Nederlanders in Tripoli zijn. Alle zijn meermalig waarschuwd weg te gaan, maar daar hebben ze geen gehoor aan gegeven. Buitenlandse Zaken zegt dat het allemaal Nederlanders zijn met familiebanden in Tripoli.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 Nou, vooral heel veel uh, jonge mensen, jonge mensen die uh, afgelopen donderdag op Pukkelpop uh, waren en uh, hierbij aanwezig wilden zijn, maar ook uh, nabestaanden van uh, de slachtoffers. Ik heb uh, politici gezien, uh, hulpverleners. Het was een bonte uh, gezelschap. In die kerk zit één uh, autosnelweg uh, tussen. Je kan vanaf het terrein heel makkelijk die kerk zien, dus het gaf ook wel het gevoel om daar nog heel dichtbij te zijn als je daar ook daadwerkelijk die tent aan de overkant uh, nog uh, gehavend ziet staan. Ja, het was, was het een emotionele dienst? Ja, absoluut. Zeer zeker. Heel veel mensen huilen. Hielden elkaar vast. Dat zag je ook bij hulpverleners. Ja, het was heel emotioneel. Er stonden boksen buiten bij de kerk. Zodat mensen die niet in de kerk konden, daar konden volgen. Er werd veel muziek gedraaid. En tijdens die muziek vooral tranen. Het Vlaamse kruis was er aanwezig. We moesten regelmatig met de brancard naar binnen. Om mensen die... Ja, die het te veel werd uh, daaruit uh, te halen. Dus ja, het was zeer emotioneel. Ja, was het nou echt een, een ochtend om alleen even te herdenken... of waren er ook nog kritische geluiden te horen, bijvoorbeeld op de organisatie? Nee, absoluut geen kritische geluiden. Want als één ding duidelijk is, ik, hoor, ik sprak mensen uit de buurt... Uh, al 28 jaar gaat het goed met Pukkelpop, nu gaat het zo dramatisch mis, daar konden ze helemaal niets aan doen. Ik heb de burgemeester van uh, Hasselt gesproken, mevrouw Klaas, die zei van nou wat ons betreft kan het festival volgend jaar weer gewoon doorgaan. Het had nog veel erger kunnen zijn als de organisatie niet alles op orde had gehad. Dus wat dat betreft alle credits, en zelfs de organisator die kwam als laatste de kerk uit uit luid applaus van alle mensen die daar buiten staan. Nee, uh, als één man uh, achter Pukkelpop, ondanks wat er ook gebeurd is. Dankjewel Theo in Hasselt. In Noorwegen is vandaag een dag van nationale rouw... om de slachtoffers te herdenken van de aanslagen in Oslo en op het eilandje Utøya. Er wordt een herdenkingsdienst gehouden in een stadion in Oslo... en dat is de afsluiting van een maand van rouw in Noorwegen. Bij de aanslagen kwamen 77 mensen om het leven. De afgelopen dagen konden nabestaanden en overlevenden van het bloedbad... op Utøya het eilandje opnieuw bezoeken. Zo'n 1500 mensen hebben dat gedaan.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 Geraakt. Sport. Iets meer dan een half uur geleden is in Almelo de wedstrijd herakles Feyenoord begonnen. Ronald van der Geer, wat is het zand? Het is uh, nog steeds 0-0. Het is een wedstrijd waarin niet heel veel uitgespeelde kansen worden gecreëerd, waar Feyenoord aardig begon. En Irakles even met de rug tegen de muur zetten. Wat schoten van afstand. Maar het is dat wat dat betreft wel gekanteld. Irakles heeft het initiatief. Maar nogmaals, zonder nou echt heel veel kansen te creëren... Feyenoord wat in de reagerende rol. Oftewel profiteren van een foutje. En dan proberen in de counter Fernandez, Sissé of Cabral te vinden. Maar dat gaat zo onnauwkeurig dat er ook van die kant... weinig uitgespeelde kansen, mogelijkheden te noteren zijn geweest. Irakles is dus wel dreigend. Heeft optisch een overwicht. Terwijl nu El Amadi ervandoor is namens Feyenoord aan de linkerkant. Blijft op de been. Ondanks dat Breukers ertussen zit. Nee, dan is Breukers toch de winnende in het duel. En de rechtsachter van Herakles gaat dan direct weer naar voren richting Teros. Daar zit dan Klaasie tussen. Maar ja, de poging van Klaasie komt dan toch ook weer in een Almeloos been terecht. Dan is er balverlies op het middenveld. Daar waar Everton en Teros elkaar proberen te bereiken. Maar ook dat gaat niet goed. Nee, heel veel onnauwkeurigheden in deze wedstrijd tot nu toe. Nog zeven minuten tot aan de rust. Het is nog altijd in Almelo 0-0. Dan de Europese kampioenschappen dressuur in Rotterdam. Die worden vandaag afgesloten met de Kuur op Muziek. Ed van der Bent, gisteren een gouden medaille voor Adelinde Cornelissen. Kan ze vandaag haar tweede titel pakken? Nou, dat is zeker nog geen uitgemaakte zaak. Want uh, waren er gisteren zeg maar zes potentiële podiumkandidaten. Dat zijn er misschien eentje minder, misschien twee minder. Maar uh, ja, ik dicht daar wel een, een podiumplek toe. Maar of het uh, de kleur goud wordt, dat moeten we echt zien. Want gisteren uh, had zij geen rijkunstige fouten met haar paard. Ze deed wel een vergissing in het programma, maar die werd maar mild bestraft. Ze wilde een andere oefening gaan doen dan eigenlijk op programma stonden die verplichte figuren. Maar goed, in die kuur is het een vrij programma waar ze de, een aantal verplichte figuren naar een eigen volgorde en uh, oppassende muziek mag uitvoeren. Dus dan is die kans wellicht wat, uh, wat minder dat dat gebeurt. Maar haar tegenstanders uh, voor de medailles, ja, die maakten allemaal uh, rijtechnische fouten. En als ze die vandaag niet maken, dan kan dat zomaar in eerste plaats betekenen. Bijvoorbeeld uh, toch voor Matthias Alexander Raad, die tot nu toe tegenviel met Totilas het wonderpaard van twee jaar geleden, toen deze cure muziek uh, met goud werd afgesloten door Edward Gal. Dus uh, ja, laten we hopen dat zij, uh, uh, Carl Herster en Utopia, de grootste belager, uh, te, te goed we gaan het zien. We weten dat uh, later in de middag zo rond een uur of tien over vier. En de koningin zal er dan bij zijn. Dankjewel, Ed van de Wits. En dan is er verkeersinformatie: bij de ANWB zit Helen Geest. Er staan twee files, beide in de buurt van Rotterdam. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat een file van 6 kilometer tussen de knooppunt Ridderkerk en plein. Dat is te wijten aan wegwerkzaamheden op de verbindingsweg met de A20. En er is ook nog een ongeluk gebeurd daar. Verkeer richting Den Haag en Utrecht kan het beste via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Op de A20 staat ook file van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt plein en Rotterdam Centrum drie kilometer. Dan nog een keer de hoofdpunten. Het Libische leger probeert de opstandelingen tegen te houden bij Zavia... Hoe de situatie in Tripoli is, is onduidelijk. Egypte wil van Israël een strak tijdschema... voor het onderzoek naar de Egyptische doden... die nacht vielen in de grensstreek. En in Hasselt zijn de slachtoffers van het noodweer op Pukkelpop -op herdacht. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze gestoefensie. En daar wil nog kopt, hè, hier over de sterren. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij het tweede uur van de perstribune. Bij mij aan tafel dit uur Riemer van der Velde, ...erevoorzitter van sportclub Heerenveen. Verder gaan we in op de vraag van een luisteraar op ons antwoordapparaat. Deze maal een vraag over flitsmeldingen op de radio. Onze vliegende keeper, Jules van der Wart, immer op pad. Hij is op de golfbaan met Willem van Hanegem. En u kunt reageren op een nieuwe stelling. Tot twee uur luidt die: de transfermarkt in het voetbal moet voor de start van het seizoen sluiten. Eens of oneens, www.deperstribune.nl. En in het gastenboek kunt u een uh, argument daarover kwijt. Tot twee uur, perstribune van Max. Rima van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag. U was voorzitter van de voetbalclub Heerenveen... tussen 1983 en 2006. Vandaag de dag Ere voorzitter. Ik zag u gisteravond nog even voorbijkomen in de samenvatting van uh, Heerenveen uh, Twente. En u keek somber. Ja. ja, we hebben een slechte week achter de rug natuurlijk. Twee vijf, keer nee. uh, vijf-1 verliezen. Ja, dat is uh, denk ik in de geschiedenis van Heerenveen uh, niet gebruikelijk. Nee, slechte start. Drie wedstrijden, één punt. Moeilijke seizoen al uh, achter de rug. Wat is er aan de hand bij Heerenveen? Ja, wat is er aan de hand? Ik denk dat dat een, uh, uh, financieel gezien is het... Uh, de laatste jaren niet zo goed gegaan. Dus dat betekent dat er iets meer is uitgegeven dan dat er binnenkwam. En stelling 1 was altijd van... zorg nou dat je niet meer uitgeeft dan dat je binnenkrijgt. Nou, daar heeft men even uh, vergeten de, de vinger op de, de ponk te houden. Dus dat is het probleem. En op dit moment is er niet de ruimte om het elftal adequaat te versterken. Nou, dat is één. En twee, is er natuurlijk een situatie dat we de laatste jaren nogal wat wisseling van de wacht hebben gehad. En dat geldt zowel aan, aan de leiding, hè, dus aan de kant van, van het bestuur, de directie. En natuurlijk ook uh, qua trainers en dat alles. Dat, uh, dat is niet ongemerkt aan ons voorbij gegaan. Nee, want gisteravond uh, waren de witte zakdoekjes uh, te zien. Hè? Uh, Ron Jans zei daar na afloop van, ja, ja zo gaat dat, uh, ja, zo gebeurt dat. Ja, daar hebben diverse mensen niet onder de lakens geslapen, heb ik gezien. Maar ja, dat is, uh, dat is vervelend. En uh, Jans had er wel begrip voor, heb ik gehoord in de persconferentie. Ja, hij had daar begrip voor. Uh, heeft de eerder voorzitter uh, daar ook begrip voor? Dat ja, het publiek reageert zoals het doet? Ja, dat vind ik op zichzelf nog wel logisch. Het resultaat is, blijft achter. Dus ik kan me voorstellen dat het publiek hier en daar... zo'n ongenoegen kenbaar maakt. Zolang het gebeurt op de manier zoals het nu gebeurt bij Heerveen, dan kan ik daar heel goed mee leven. Alleen de oorzaak van de witte zakdoekjes... Ja, daar moet je wat anders naar kijken. En, en ik vind dat dat wat meer tijd neemt. Nou, zullen we even naar Ron, -Jan, Ron Jans luisteren? Want we kunnen wel over hem praten, maar dit zei hij... Jongeheer, dat heb ik niet grond. gehoord. Ik heb wel wat zakdoekjes gezien. En, uh, ja, nou ja dat, dat is ook wel logisch, de situatie. Zo wat, uh, de, de, de standen in deze wedstrijd. Toch een moeizaam vorig seizoen. Vorige week met 5-1 verloren tegen NEC. Dus, dus ja, dat, dat, dat begrijp ik op dit moment begrijp ik dat ook wel. En het gaat er nu om in, in de huidige situatie... dat wij uh, ja, uh, naast en achter elkaar blijven staan. En uh, dan, uh, dan kunnen we omhoog gaan, want... Uh, ja, we staan nu ergens uh, waar we niet willen staan. Ron Jans, de trainer van, uh, van Heerenveen. Vorig seizoen zat hij al, al, al lastig, want het liep niet zoals het moest. Ruzie met, uh, min of meer ruzie toch met Bas Dost, hè? De, de spits uh, van, ja. van Heerenveen. Uh, wat hij niet gehoord heeft, Ron Jans, maar u misschien wel... Uh, gisteravond, Riemen van der Velde, De roep om de terugkeer van uh, de vroegere trainer daan. Ja, dat is even ook een beetje het, het vak van de fanatieke supporters. Die wil toch even een statement afgeven. En Foppen is natuurlijk een, een, een monument in, in Friesland. En dan, dan wordt ook al gauw die naam genoemd. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Is het een optie? Nee, dat, ik vind dat, dat we zo ver niet moeten gaan. Kijk, ik denk dat het heel goed is wat, wat Ron zelf ook zei. We moeten zorgen dat we de neuzen één kant op krijgen. Nou... Uh, ik heb het gevoel dat dat niet altijd zo is. Het zou goed zijn om daar eens kritisch naar te kijken of dat nog gelijk gericht kan worden. Nou, en, en Foppen is nu vier weken naar, naar Tuvalu. Ja. Maar die is met, met vier weken weer terug. Weer terug ja. En dan zou ik niet zeggen: van, Je moet Foppen eerst de trainer maken. Absoluut niet. Ik, ik zou zeggen: Probeer ook Foppen te betrekken in datgene wat leidt tot een goede discussie. Breed uh, nadenken over hoe we het beter kunnen maken. En nou, of, man, of men dat wil, dat betwijfel ik. Nou, en ik heb ook vaak wel eens aangeboden... dat ik op dat gebied ook wel een paar adviesjes heb. Mm. Ik uh, doe nu af en toe voor Johan Hansma wat in de scouting... Nou, en, en ja, euh, dan lever ik mijn rapport in. Ik mag nog wat tegen Johan zeggen. Maar daar houdt ook mijn bevoegdheid maar, op. Uh, klinkt hier uh, toch iets in door de erevoorzitter wordt niet geraadpleegd... en dat vindt hij vervelend? Nee, uh, uh, ik heb daar... Uh, ik vind wel... En dat ligt niet aan, aan, aan specifiek bepaalde mensen... maar we hebben vanuit de historie uh, de laatste jaren... niet uh, eensgezind uh, met elkaar de hand aan de ploeg geslagen. En uh, daar is wel wat, uh, wat discussie geweest waarvan ik denk dat het beter is. Ik heb ook wel eens gezegd, zoeken eens een aantal deskundigen uit... laat die eens een advies uitbrengen, uh, laat die eens iedereen horen... Uh, hoe is het nu fout gegaan bij Veen, En zonder dat we daarbij mensen willen blesseren... want dat kan niet de bedoeling zijn... Uh, zou het misschien een goede les zijn om daar wat van te leren. Ik, daar zie ik mogelijkheden. Maar is het niet lastig voor huidige bestuurders... En, en de huidige machthebbers, uh, machthebbers tussen aanhalingstekens... om uh, over, over die schaduw van u heen te komen? Uh... Ja, dat, dat, dat zou best lastig kunnen zijn. Uh, in beginsel uh, is dat niet mijn plan... En, en, en doe ik dat ook niet. Ik heb mij uh, vijf jaar op een uh, keurige manier, denk ik, altijd in de publiciteit uitgelaten. Ja, over want u dat... bent weggegaan in 2006, hè? Ja, ja. Dus, dus ik heb mij vijf jaar uh, zonder... Ik heb best wel eens een dag gehad dat ik wel even uh, uh, los wou, hoor. Mm -hmm. Er waren best wel eens wat redenen voor, vond ik. Ah, maar als u nu los zou gaan, wat moet er met Heerenveen uh, gebeuren? De erevoorzitter uh, geeft raad... In alle liefde voor de maar club heel, en met alle beste bedoelingen. Dat is heel snel. Eensgezindheid uh, uh, op alle fronten. En, en daarnaast even kritisch kijken naar waar het fout gegaan is en doe daar iets mee. Meer niet. Dat en en, alles... en wat, wat, wat, wat, wat, maar wat is er fout gegaan, wat beter kan volgende week misschien al? Nou, Ik vind dat er, dat er in de breedste zin uh, op het gebied van voetbal... wel wat deskundigheid ontbeert. Nou, dat is één. En, en twee vind ik dat men financieel de zaken niet op orde heeft gehouden. En, en punt drie uh, denk ik dat er niet snel genoeg is ingespeeld... met een hm. iets wat veranderende commerciële omstandigheid. Dus, zou, zou u de trainer laten zitten? Uh, uh, ik, ik heb op dit moment daar geen oordeel over... Uh, gezien, ik heb tegen Jans gezegd... gezien alles wat daar uh, afgelopen jaar gebeurd is... Uh, zou ik een twijfelaar zijn. Over de andere kant, stel je voor dat je met Jans had samengewerkt... en dat heb ik niet, en ik zou weten wat er allemaal zich heeft afgespeeld. Dan zou het best kunnen zijn dat, dat Jans en ik daar wel waren uitgekomen. Maar dat kan ik niet beoordelen. Nee, Maar geen oordeel, meneer Van der Velde, is in feite ook een oordeel, hè? Ja, wie niet, niet achter, van wie, niet, steun, hè? wie niet achter me staat is tegen me, maar, ja. maar, maar zo, zo is het ook niet. Mm. En, en ik vind dat ik de laatste tijd, uh, ik, een jaar lang heb ik met Jans amper of niet over voetbal gepraat. De laatste mm. tijd al een paar keer. En ik heb, ik heb op onderdelen ook best heel veel begrip voor uh, de trainer Jans. Ja. Je hebt het gevoel alsof hij geen greep heeft, heeft op die Elven. Nou, dan moeten we ook heel reëel zijn. Er zijn door omstandigheden weer een paar spelers vertrokken. Greentime, Innen, twee middenveldspelers, Berends, onze ja. rechtsbuiten. Nou, dan komt er op het laatste moment, op vrijdag, komt zomer binnen. En dan gaan we zomer ook gelijk al op zaterdagavond opstellen. Ja, of ja. dat nou zo verstandig is, daar kun je ook een vraagteken achter zetten. Ja, je hebt al eens een trainer moeten ontslaan hè, die u eerst binnen hebt gehaald, Frits Korbach. Ja. Ja, dat, dat, dat was een, een, een mooie tijd. En we afgelopen week van deze bijzondere mooie man afscheid genomen. Hij is genomen. ja. Uh, heel verdrietig. Ik uh, moet ook zeggen dat het een, een reunie was waar, waar Koolbach zelf graag bij geweest was. Ja. Want we zijn nog even een afloop blijven zitten... en dat zijn de mooiste anekdotes over Frits zijn verteld. Dat was, ja, uh, ja echt Frits. Hij, hij was, hij, Frits Koorbach was het, die Heerenveen in 1990 naar de Eredivisie leidde. Eerste corner via Haverkort. Hokker kan niet bij de bal. En het is meteen de score van Verbeek. Wat een opening voor Heerenveen na drie minuten. Het Stadion wordt al bijna binnenste buiten gekeerd. Dijk was bij de eerste paal en Lubbe van Dijk. En weer Dijk en het is 2-0. trap. twee minuten in extra tijd. En dan... Nou, Van Henden, het voor gezien. Heeft Korbach het gemaakt, wordt hij geluk gewenst door zijn sportieve collega Ben Hendricks. En kan het Friese Carnaval beginnen. Het uh, Friese carnaval kan uh, beginnen, zegt uh, de, de televisieverslaggever uh, Eddie Poelman. Ja, een jaar later degradeerde hij weer hè, met Herenveen Frits Korbach. En uh, was dat ook typisch Korbach? Nou, we hadden met de winterstop hadden we geloof ik vier punten. En toen hebben we in de winterstop Camontaro gehaald... René van der Gijp en Jacques Storm. Nou, dat was op zichzelf al een feest. Deze men, mensen binnen de poort, in het bijzonder Kami en, en, en Gijp... waren hele bijzondere mensen. En ja. de tweede helft van die competitie zijn we nog op één punt na... hebben we het niet gehaald. Omdat Ajax de laatste wedstrijd verloor van SVV en daardoor degradeerden wij en niet de SVV, en was ja. Ajax geen kampioen. Ja, en, en we hadden de Blauwhuis de Dakappel uitgenodigd, en die stond achter de kerk, want we hadden erop gerekend. Groningen was wel zo vriendelijk tegen ons, en die hebben, denk ik, ons ook laten winnen, want we wonnen met 5-2, ja, ja. dacht ik. En uiteindelijk uh, was het één doelpunt of zoiets te kort. En we hebben nog een half uurtje gewacht en toen hebben we de blauwhuurse dakkapel maar op de middenstip gezet. En na een half uur wisten we eigenlijk niet meer of we erin gebleven nee. waren of dat we gedegradeerd waren. Het was, het was een hele bijzondere dag. V vond u het wel uh, moeilijk om ooit uh, in dit geval Frits Korbach als trainer te ontslaan? Wat doet dat met de voorzitter? Oh nee, daar hadden we helemaal gelast van, want ik had een hele brede en een goede discussie met Frits over. En ik had op een gegeven moment was ik in, uh, in Barneveld, en toen had je nog zo'n oude uh, pottelefoon mee ertussen me En ik belde hem op, ik zei Frits, als het water uh, allemaal één kant uitstroomt, ik, uh, ik ga niet altijd tegen de rivier in zwemmen. En ik heb je nou zo lang de hand boven het hoofd gehouden, ik geloof er niet meer in. Als we dit weekend van Zwolle verliezen, dan, uh, dan wordt het moeilijk voor je. Ja. En toen zei hij tegen mij, hij zei, waar rij je? Ik zei, ik rij bij Barneveld. Hij zei, ga jij nou maar op zijn korbaks kip eten. Hè? Dan komt het Barneveld. En het weekend was voorbij. Hij stond na afloop aan de bar. En toen zei hij om half twaalf s'avonds tegen mij. Hij zei, hoe laat morgen vroeg? Ik zei halwacht. En we waren binnen twintig minuten, was klaar. En we zijn de volgende dag gaan vissen met z'n tweeën. En het heeft nooit, uh, nooit tot vroeging of, of, of verkeerde kop van Frits geleid. We zijn uh, vrienden gebleven. Alleen het, op dat moment was het niet verstandig om door te gaan. Na aanleiding van het overlijden van uh, Frits Korbach... zullen we straks nog wat meer herinneringen aan hem ophalen... Uh, via Evert Napel en uh, Eddy Poelman. De transfermarkt, dat is de stelling van dit uur. De transfermarkt in het voetbal moet voor de start van het seizoen sluiten. www.deperstribune.nl Ons antwoordapparaat staat de hele week klaar voor u om uh, ingesproken te worden. En dit uh, troffen we aan de afgelopen zeven dagen. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Frans Bouwen, die horen wij eigenlijk nooit bij jullie. En de man verdient heel veel eer eigenlijk. Zijn cd's vliegen als broodjes over de toonbank. Ik vind het zo jammer. Waarom wel Rob de Nijs of Benny Nijman? Ergen we ons werkelijk wezenloos aan die Nederland 1 op de radio. Ik ben invalide, lig veel in bed. En ik krijg bijna, dit. als ik een beetje zul met zo'n antennedraadje, dan krijg ik een beetje geluid. En verder is het afzien tot jankens toe. Ik wou even doorgeven dat we al het hele jaar een bijenplaag hebben. Iedere keer als die mevrouw die het weerbericht voordeest... een bepaalde mevrouw over buien heeft... dan heeft zij het over bijen. Dus we hebben al het hele zomer, het hele voorjaar... steeds last van bijen. Steeds hebben verrast over de zeer slechte ontvang van Radio 2... ook waar dit leuke programma op uitgenomen wordt... in de omgeving van Apeldoorn, Pasen. Ik vind het ernstig fout dat op de radio wordt doorgegeven waar flitspaal in werking zijn, waar motoragenten actief zijn. Ik heb de gevolgen gezien in mijn leven van wat er gebeuren kan als iemand te hard rijdt. Te hard rijden, het moet opgespoord worden, het moet bestreden worden. En het kan dus niet zo zijn dat burgers elkaar gaan wijzen waar het dan is. En zeker al helemaal niet over de radio. Max Antwoordapparaat 035 677 6001. Flitsinformatie op de radio. Uh, ja, bij de publieke omroep, uh, zeg maar, daar doen wij niet aan mee. We willen niet de suggestie wekken uh, uh, dat luisteraars wordt worden aangemoedigd om de wet te overtreden. Bovendien de informatie is duur trouwens, tenzij die inkoopt van een commerciële partij, bijvoorbeeld flitsservice.nl. Maar dat mag weer niet van het Commissariaat voor de Media. Commerciële zenders geven heel uh, nauwkeurig door waar de flitsers uh, staan. Verkeersofficier van justitie Koos P., goedemiddag. Zelfs de ANWB doet daar dan mee, begrijp ik, aan het doorgeven. Ja. ja, kijk, de politie doet het zelf natuurlijk ook al jaren. Maar dan zit er iets anders achter. Uh, wij zeggen altijd handhaving en communicatie gaan samen. Dus je moet niet handhaven zonder te communiceren... niet communiceren zonder te nou. handhaven. Dus wat de politie vaak doet, is dat ze aankondigen... dat ze op een aantal wegvakken gaan controleren. Maar ze zeggen dan ook direct bij... Er zijn ook een aantal wegvakken waar we vandaag ja. zullen controleren die we niet noemen. Ja. En dat is natuurlijk een klein beetje om die subjectieve pakkans te vergroten. Want als mensen uh, weten dat er ergens gecontroleerd wordt... dan heb je de kans dat ze niet alleen op die wegen, maar ook op andere wegen rustig gaan rijden. Ja, maar wat vindt u als verkeersofficier van het feit dat uh, de ANWB dus uh, die informatie wel doorgeeft... van juist die gebieden waar de politie niet over communiceert? Ja, kijk, het, het wordt, en dat gebeurt ook bij de commerciële omroep natuurlijk... ...er wordt soms een spelletje van gemaakt, hè, van uh, geeft u vooral aan ons door waar de flitsen staan... dan zullen ja. wij dat weer doorgeven aan anderen. En uh, verkeershandhaving, ik hoorde die meneer dat net al keurig zeggen... ...dat is een hele serieuze bezigheid. Het gaat erom om ongevallen te voorkomen en het is geen spelletje van... ...nou, de politie staat wel te controleren, maar als je nou gauw even doorgeeft waar je staat... ...dan kunnen wij dat weer melden aan anderen en zo kunnen we voorkomen dat we een bekeuring krijgen. Het gaat erom om te voorkomen dat mensen ze te hard rijden. Dat is belang en dat scheelt doden en gewonden. En is dat, is dat belang voor u zo uh, belangrijk dat u zegt, daar ga ik eens over in, in overleg met die radiostations of met de ANWB? Nou, ik heb, ik heb uh, diverse malen, uh, dat, uh, dat moet ik eerlijk bekennen, uh, de interviews gehad met Business News Radio... en dan hoorde ik eerst alle flitsmeldingen en dan werd ik dan geïnterviewd. Toen dan hing heb op. ik, <laughs> Toen ja, dacht heb ik er op. Ja, daar heb echt al commentaar op gegeven, ja. want... Ik, nogmaals, het wordt dan een beetje in het belachelijke getrokken van. Uh, het, het is een spelletje. Maar het is geen spelletje. Nee. Het gaat om een serieuze zaak. Ja, maar als u het zo serieus vindt, uh, dan zou u er ook uh, uh, misschien iets tegen kunnen ondernemen. Nou, nee, die, je hebt, je hebt uh, zeg maar geen poten op te staan als het gaat om regelgeving. Wij kunnen niet verbieden dat mensen uh, zeg maar aankondigen dat er ergens een... een nee, niet op Twitter of zo. Maar kun je de ANWB niet op, op morele uh, regels uh, aanspreken? Ja, de, de, de ANWB zegt natuurlijk wij zijn een club van de automobilisten en wij, uh, wij helpen de automobilisten ja. en we zeggen ook en de ANWB zal natuurlijk ook vertellen dat ze daar ook een uh, bepaald doel mee ja. hebben om, om mensen t, uh, te stimuleren om rustig te rijden. Maar ik krijg toch vaak de indruk dat vooral bij de commerciële omroepen het gaat om uh, te voorkomen om een, uh, om een boete te krijgen. Want dan zouden ze ook kunnen zijn Zeggen van, uh, ja. wij zullen vandaag een aantal plekken noemen waarin de afgelopen week ongevallen zijn gebeurd. En rijdt u daar vooral rustig, anders wordt u ook slachtoffer van een ongeval. Ja. Maar dat doen ze niet. Nee, maar merkt u dat, dat er invloed is van die meldingen op het aantal flitsresultaten? Is dat, is dat überhaupt meetbaar? Nou, wat, wat ik... Denk aan, uh, uiteindelijk is dat mensen dan horen dat op uh, de N37 de hoogte van hectometerpaal 932 ja, staat. te het ja. En voordat de mensen daar in de buurt zijn zeggen, er was dat de N37 en welke hectometerpaal was het ook weer. En dan gaan, zie je vaak dat ja. mensen dan in die hele omgeving wat rustiger gaan rijden. En dan hebben we toch alweer het doel bereikt. Dus we moeten het ook Ach. niet uh, dramatiseren. Waar ik bezwaar tegen heb, is dat er een spelletje wordt gemaakt van de serieuze verkeershandhaving om slachtoffers te verkopen. Uw boodschap is helder uh, overgekomen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 te gast dit uur de eerder voorzitter van Heerenveen, Rima van der Velden. Op de A7 vanochtend nog wat gas bijgegeven deze kant ja, op. Ja, kan ik, ik rij af en toe wel een beetje te hard. Ik zet dan cruisecontrole op en dan denk ik, nou, het is mijn grens. Het kan precies. Ik, ik begrijp ook altijd één ding niet. Wij hebben hier in het Europees Verband zoveel te doen. In Duitsland heeft men toch ook het volle verstand. En dan mag je stukken ongelooflijk hard rijden, ongelimiteerd. En, en we spreken zoveel dingen af. En dat, dat komt zo ongeloofwaardig over ja. voor mij. Hè? Dat, dat wij er absoluut van overtuigd zijn dat het zo moet in Nederland. En die Duitsers hebben weer op dit gebied een hele andere, andere mening. Andere visie, ja, ja. zeker. zeg U wordt geroemd om uw oog voor voetbal talent. Uh, daar, uh, daar ontbreekt het op dit moment, uh, neem ik aan, bij Heerenveen. Wie zou u wi wi willen hebben voor de club om de Malaise wat te verlichten? Ja, maar, maar uh, dat heeft iets met, met scouten uit te staan. Ja? En dat heeft ook iets met opleiden uit te staan. Dus opleiding en scouting en leiding van een club. Die zullen met elkaar daar ja. een idee over moeten hebben. En, en uh, dat, dat kan niet gebeuren door één persoon dat we in samenwerking moeten doen. Dus er werd wel eens geroepen wie heeft wat gehaald bij Jeruzalem. Dat is altijd En dan zeg ik altijd dat doen wij. Zeg maar, ik noem u de namen van Ruud van Nistelrooy, Klaas jan Huntelaar, Alfonso Alves, Soleimani, Pranjic, John Dal Tomasson. Marathon. Ja. Dan kunnen we nog een bosje. kan nog een Bosje van die groei opnoemen. Ja. Ja. John Dal Tomasson, goeiemiddag. Heel goeiemiddag. Adjoint kerel, Hey Rima. Weet jij nog, uh, John, wanneer uh, Riemen van der Velde vroeg, kom naar Veen. Ja, ik ben natuurlijk naar Heerdeveen gekomen met 4-9, hè? Absoluut. Het, het oude einde van het oude stadion, het begin van het nieuwe, hè? Ja, ja zeker. Ja. Dat was de eerste training, dus gewoon in het oude stadion. En dat was... <laughs> Daar hebben we jou een testwedstrijd laten spelen. Hebben we jou twintig minuten gezien en toen waren we er allemaal van overtuigd... deze moeten we hebben. Deze moeten we hebben, maar wanneer dacht jij... ik doe het, ik ga naar Heerenveen toe? Nou, ik ben natuurlijk op de geweest... bij Heerenveen een stuk of twee keer, bestrijden gezien. En ja, de club is natuurlijk een ontzettend mooie club. En sociaal was het ook heel goed... Zeker met jonge spelen. Challenge, ik krijg altijd een kans bij Heeren Veen. Uh, maar ja, het bevalt nog me, me heel erg goed eigenlijk. Het is een mooie club. en blijft steeds zo ontzettend mooie club. En ik heb nog altijd een, een schilderij, daar staan we samen op. Hè? En, ja, ik, en, dat ik, weet ik en ik, had, <laughs> <laughs> ik he, had. Geef ik een beeld had, van het schilderij. Ik he, de had een de afspraak, he? met je, dat wanneer je nog bij Heeren zou komen voetballen, dan zou je hem gratis van me krijgen. Maar ik beloof je, je bent wat jonger dan mij... dus ik zal erop zetten dat hij op termijn voor jou is. Dat, is, dat beloof ik je. Ah, dankjewel. klaar hoor, daar ben ik heel blij mee. Oké, okay. nou, mooi even aan de telefoon te hebben, zeg, kerel. Uh, um, wat vond jij zo specifiek prettig aan Heerenveen... behalve dat je zei, ik werd er wel warm ontvangen... het was een sociaal prettige omgeving, uh, fijn om te voetballen? Nou, het eerste is natuurlijk... Toen ik daar aankwam was een club in ontwikkeling. In de, in de ontwikkeling, in jaren daarvoor had, had ze wat eerste divisie gespeeld en ook één keer gemoveerd naar de eerste divisie. Dus, maar daarna, van 4-9 en uh, de eigenlijk nu toe, is de club aan het goede geweest en, uh, en behoorlijke stappen gemaakt. En yeah, dat doe je alleen maar met een goede organisatie. En RIMA is natuurlijk bekend om, om, om, om zijn scouting goed op te zetten en alle dingen goed te regelen. En uh, ja, dat heeft Lima Zeker daar bij heel veel in gedaan. Het is een ontzettend mooi club geworden. Jij was eigenlijk een van de eersten die wij, uh, daar moeten we toch weer eerlijk in zijn, hè, Miedema, je had daar een aandeeltje in, de Suw. En die, die, die bracht, bracht uh, ons met jou in contact, hè. Hij ja, praat over 1993, 1994. 1994. En, en in die tijd hebben we eigenlijk ook door jou... wel een beetje Scandinavië ontdekt, hoor. Daar, daar, daar heb je een belangrijke bijdrage in geleverd. Ole Tobiasen, weet je dat nog? ja. Jam, jam, jam, jammer dat hij zo zwaar geblesseerd raakte, want dat was ook een topper, hè ja dat is zeker een top hoor ja. dat is zeker ja maar ja da da daarna is natuurlijk dus heel veel Scandinavische herinneringen gekomen ja. ja dat past, past ook goed bij de, bij, de, bij de cultuur en de mentaliteit in Friesland vind ik en ja. sowieso in Nederland ook wij, wij als wij Fries praten en jij denkt dat lijkt ook op elkaar hè ja, dit is, dit is in ieder geval dichter bij de Nederlanders. Als je het Friese volkslied, maar kent, uh, absoluut. John John ah, hij zegt het Friese volkslied Hij zegt het zo maar. Ah, hij volle borst, doe nou, zo mee. Ik, ik dank je wel, John Daal-Thomasson. En dat schilderij, dat krijg je dus op termijn van Rima van der Velde, waar ah, jullie met z'n tweeën op staan. Dat is uh, bij deze aangeboden blijkbaar. Ja, daar ja? ben ik heel blij Maar Ik vond het hartstikke leuk om iemand aan de lijn te hebben. Ja, nou. perfect leuk. Nou, allemaal die aan. Hey, je bent met je trainerscarrière begonnen. Ik ga je volgen en ik zie je ongetwijfeld binnenkort. Goed. Ja, dat denk ik ook niet. Maar hey, fijne hey. dag dan en veel succes. En hey, jij ook, heel veel succes. Ronald van der Geer in Almelo bij Heracles Feyenoord. Inmiddels begonnen aan de tweede helft met nog altijd de 0-0 stand. Na 48 minuten geen wijzigingen doorgevoerd door zowel Peter Bos als Ronald Koeman. Dus dezelfde 22 acteurs die er niet echt een spektakel van maakten in het eerste bedrijf. staan nu voor de uitdaging om dat in de tweede helft wel te doen. En op het moment dat ik dat zeg is Douglas van Heracles in de buurt van het gebied van Feyenoord. Hij wil de bal wat naar de rechterkant spelen waar Breukers op komt. Maar doet dat met zoveel onzorgvuldigheid dat die bal uiteindelijk over de achterlijn gaat. En Mulder, de keeper van Feyenoord, nu een doeltrap mag nemen. Kort voorrust overigens nog wel een verrassend moment van Feyenoord. Toen Stefan de Vrij de ruimte kreeg om van achteruit op te komen. Uiteindelijk zag hij dat hij maar niet aangevallen werd en een echt verwoestend schot losliet. Maar pas weer de nodige moeite mee had. Hij kon het nog net onder de lat wegtikken. En uiteindelijk leverde die corner eh, niet al te veel op voor uh, Feyenoord. 50 minuten inmiddels gespeeld in uh, Almelo. Het is uh, drukkend warm. Misschien is dat ook wel van invloed op het spelbeeld tot nu toe. Maar het is nog 0-0. Rima van der Velde, erevoorzitter van Heerenveen... voorzitter van uh, de voetbalclub tussen 1983 en uh, 2006... van eerste divisie naar eredivisie, divisie... van het oude stadion naar het nieuwe Abelentza-stadion. Uh, u hebt veel uh, spelers met anderen in de richting van Heerenveen uh, gebracht. Nu uh, is het zo dat de transfermarkt op 31 augustus sluit... terwijl de competitie al begonnen is. Is dat niet merkwaardig? Nou, kijk, het probleem was, vroeger dan, en dat is nog niet zo lang geleden... toen was er, waren er helemaal geen windows. Dan mocht je het hele jaar door, mocht je spelers transfereren. En dan sloot de transfermarkt pas op de, laatste, op de eerste vrijdag van maart. En eh, niemand sprak erover, niemand had er last van. En op een gegeven moment onder druk van media en van... van Anderen, is er toch op een gegeven moment besloten onder twee transferwindows: een ja, zomerwindow en een winter. En een winter. Ja. Nou, en dat betekent wanneer je op de laatste dag, en of dat nou de laatste dag 31, 31 juli is of 30 augustus, maakt niet uit. Als je op de laatste dag je beste speler kwijtraakt, dan heb je dus, moet je vier, vijf maanden wachten voordat je nieuw ja. op kunt halen. Bleef die transfermarkt gewoon open, dan kun je ook in september, oktober ja. kun je een vervanger opmaken. Maar het gaat mij ook om het feit dat bijvoorbeeld uh, Timothy de Rijk van Ado naar PSV, die staat vanmiddag uh, tegenover zijn oude club. Ja, maar dat kon in het verleden ook. Dan kon je dus het hele jaar door, kon je van, van club verkassen. Ja. En daar was niks op tegen. Dus, en, en ik heb er persoonlijk ook niks op tegen. Ik vind alleen die Windows vind ik heel lastig. En het oude systeem, waarbij het, het hele jaar de transfermarkt open is, zou ik dus op zichzelf weer toejuichen. Dus uh, afschaffen wat we nu hebben ja. en, en weer naar dat systeem toe... dat je het hele jaar door ja, ik, spelers nou, kunt transfereren. Dan kunnen we op de laatste dag een speler kwijtraken. Nu, als we op de laatste dag bij ons ACID ophalen... die op het ogenblik heel aardig in vorm is... dan hebben we toch een probleem. Ja, dat is een lichtpuntje bij Ereveen. Hè? Ja, ja, er zijn wel meer lichtpuntjes. En, en we hebben ook in het tijdperk van, van mijn grote vriend Fapper de Haan... Hebben we ook eens een keer negen wedstrijden, drie punten gehad. En, en toen hebben we uh, de mensen bij elkaar geroepen. Uh, bestuur van de, de supporters, actie 67, de spelers. En toen hebben we gezegd van jongens kom op, we gaan achter foppen staan. En, uh, en tot de kerstdagen uh, zul je ons niet weer over de trainer horen. Je moet soms ook wel eens een keer duidelijk zijn. Ja. En, en toen ging het op een gegeven moment toch ook weer van een dakje. Ja. Nou ja, het, het moet Ron Janssen de komende competitiewedstrijd toch wel mee zitten. Anders is het toch volop crisis, neem ik aan. Nou, maar luister, Als je drie wedstrijden één punt hebt, dan is het nog geen crisis. Maar dan is het nou. wel zo dat alle hens aan dek is. Dus dat betekent, eh, zowel voor spelers, trainers als leiding van die club, eh, dat je punten nodig hebt. Dat is helder. Ja, uh, uh, we hadden net even met John Daal-Thomasson. Dat is een van, die, een van die voorbeelden van spelers die naar Heerenveen zijn gekomen. Uh, dat zijn ook jongens die weer met veel geld uh, worden doorverkocht aan uh, nog grotere clubs. De, ik bedoel, je bent een zakenman. Maar uh, doet het ook niet af en toe pijn dat zegt... ja, ik, ik uh, heb zo'n speler uh, deze kant op, uh, op gekregen. Het, het zijn ook prettige mensen. Laten we ze nog een tijdje hier houden. Laten we geld uh. Nee, maar ik denk dat een, een, een leraar ook niet de behoefte heeft om iedere leerling ieder jaar in zijn klas te hebben. Dus, en dat is, is bij, bij Veen als ze stappen hadden gemaakt en ze hadden een niveau bereikt waarvan wij vonden. Uh, dat, dat, uh, dat ze de, de Nistelrooys of, of de, de Huntelaren, of Marathon, pak ze maar op. Uh, als Matsamaras bedoel ik. Uh, dat soort jongens. Nou, op een gegeven moment dan zijn ze ons ontgroeid. En, en daar zijn we blij mee. Je ziet uh, met al die jongens uh, die ik meegemaakt heb. daar heb ik nog een hele goede band. En, en al die mensen die. als ik ergens in de buurt ben en ik pak de telefoon. dan liggen de kaartjes voor me klaar van al die jongens. Nou, dat zijn vriendjes van me geworden. En, en ik vind het heel fijn dat ze geslaagd zijn. Het doet me pijn als ze ergens naar een andere club gaan... en, en ze slagen niet. Dat, dat, doet me, dat doet me pijn. Ja, voorbeeld. Hebt u dat? Er zijn heel weinig, maar er zijn een paar zoals uh, Ola Tobias... die oh, ja. dus, uh, met een ernstige blessure op dat uh, grasveldje van de arena... Uh, zijn knie beschadigd heeft. Nou, dat soort dingen. Die vind, dat vind ik bijzonder jammer... want dat heeft een, een streep door zijn carrière gezet... Ja. Ondertussen, u, u dit een aanvaller... Issaidi, stel je voor dat nou, hij uh, nou... Want hij wordt gevolgd door diverse clubs. Hè? Het is ook een jongen die zich in de kijker speelt. Ja. Uh, stel je voor dat hij ook nog weggaat? Ja, nou, dat ja, is uh, voor Issaidi mooi. En voor Veen is het nu met die transferwindows... uitermate vervelend, want dan moet je... Hals over de kop, binnen tien dagen misschien een nieuwe halen en daarmee is het risico op een miskoop heel groot. Tenzij je als bestuur vooruitziet en, en vooruit regeert... en denkt: stel je voor dat als-ie weggaat, wie zou ik dan willen hebben? Ja, maar het is zo dat de financiële situatie op dit moment niet toelaat om, om vooraf al een reserve te kopen. Dus dat niet kopen, niet kopen, maar, nee, maar op papier dat, hebben en denken van: dit dat, is de opbrengst voor ACI. Ja, daar kunnen maar, wat maar mee. Het nadeel is dan als iemand, stel je voor, die brengt 10 miljoen op. En, en wij willen een, een alternatief voor, ja. voor hem hebben. En de Zweden, die lezen ook kranten. En als je dan toevallig een, een meneer ergens in Zweden wilt ophalen... dan denk je, oh, Heerenveen heeft net 10 miljoen gebeurd. We hadden deze jongen voor 1 miljoen willen verkopen. Dat maar wees, die kost nu 4. Ja. Dus, dus het, het sluiten van, de, van de, de windows is een ramp voor het voetbal. Goed. De transfermarkt in het voetbal moet voor de start van het seizoen sluiten. Of voeg ik er dan aan toe, de oplossing van Riemer van der Velden terug naar het oude systeem. Gewoon een heel seizoen open zijn. De Onze Onze vliegende kip, Jules van der Wart, op de golfbaan, Jules, met, met Willem van Hanegem. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kip. Ja, je vertelde net dat je met, uh, in de, de regennotie gaat spelen. Maar er is een toernooi met, uh, met, met oud voetballers en zo, uh, met Van barsten. En binnenkort heb je KLM weer, met, met, met uh, Koeman en zo. Doe je ook mee aan dat soort wedstrijden? Met oud spelers? Nou, ja, wij doen wel, uh, je ziet wel heel veel oudspelers die wat met uh, voor goede doelen en zo uh, spelen. En... <tus> Dat, nou ja, de KLM open, die speel ik met zaterdag mee, omdat het leuk is. Dus meestal een heleboel voetballers en artiesten spelen daarmee. mee. Dan spelen we 5 september in Sloos heet dat geloof ik, dat is in Duitsland. En dan spelen we de kampioenschappen van uh, Nederland voor voetballers. En uh, er is binnenkort ook een, uh, een wedstrijd Nederland-Duitsland op uh, golfgebied. Dat moet met jou aanspreken. Uh, oudspelers, oud-spelers, dus dat is wel, uh, dat is wel leuk. Wie speel je dan? Getmüller, Muller? Bekkenbouwer? Ja, dat, dat soort... Nou, de Heuners. Die, die spelen wel goed, hoor. Ik moest eigenlijk binnenkort nog eens een keer spelen met Oelie uh, Heuners. Maar er is niets van gekomen, dat nog toen. En ja, waar moest je met hem spelen, Om toevallig zo ja, is? Dat, uh, dat we dat afgesproken hadden. Dus dat leek me wel leuk. Uh, maar ja. daar kwam dan ook weer tussen in de, de ontslag van Vergaal. Dus daar uh, heb ik wel geen sms in te zeggen van... Uh, dat ik daar niet boos om ben. Dus ik wil wel tegen hem spelen een keer. Hij had gedacht dat je niet meer zou willen. Ja, maar ik heb even geen sms dat het niet zo is. Daar kan ik niks aan doen, dus. Maar wat sms die terug dan? Nee, dat het in orde komt. Die afspraak heb je nog. Ja, ja. Maar dat is wel leuk om met juist dat soort mensen... dan een balletje te slaan die vroeger jouw tegenstander waren. Ja, maar dat zijn ze dan weer. Ja, natuurlijk. Het is gewoon leuk... Is dat gewoon. Kijk, ik vind het gewoon... Het is een hele mooie en wel fascinerende sport. Kijk, het is maar één sport dat het belangrijkste is... en het mooiste is het voetbal. Maar golf is ook wel heel, heel fascinerend. Dat je toch mensen ziet veranderen zo. Weet je niet? Dat, je, dat je ook mensen kan herkennen aan hun manier van spelen... of hun manier van slaan. Dat is altijd wel, wel aardig. En dan, dan denk ik soms ook is het... In mentaal is het een heel belangrijk spel... dat je soms mensen ziet die vandaag geweldig spelen... nu bij dit Nederlands kampioenschappen... en dan de dag erop helemaal de weg kwijt zijn. Dan denk je, hoe kan, hoe kan dat in godsnaam? Maar dat kan wel met, met golf, is dat heel extreem, vind ik. Dat zie je met Tiger Woods nu ook, hè? De nummer één van de wereld. En daar werd natuurlijk over gesproken wat dan een reden kan zijn. Maar jij hebt hem wel eens gezien, hè? Ja, maar dat is... In Duitsland was het maar... Nou... Is de hele tijd geween. maar Als je die man aanziet komen, dan zou je al denken, je staat met één lachter. Dat kan niet met golf, maar dan komt er iemand aan zitten op de T-box. Dat is, dat is gewoon... Heel imponerend is dat. En voor mij blijft hij dat ook gewoon. Oké, je hebt mensen die allemaal boter op hun hoofd hebben en gaan veroordelen, maar... Dan moet ik dan hem lachen, weet je niet. Ik ga het kijken naar... De manier waarop hij speelt. En dat is op dit moment iets minder. Omdat hij, denk ik, nog wat problemen heeft. Dat hij denkt dat mensen nu anders naar hem kijken. En het is natuurlijk wel zo, als dat ze vroeger deden. Nou, als je daar weer overheen is. Wat, wat is het dan? Is dat een mentaal? Moet je hoofd leeg zijn? Wat, wat is het ja, belangrijkste? Ik, ik, ik weet het ook niet. wat uh, Je hoofd leeg zijn. Kijk, normaal gesproken is het zo, als ze zeggen. Je hoofd is leeg, dan ben je een domhoor. Ja. Maar. maar <laughs> dus ze zouden domhoor eigenlijk de beste golfers zijn. Ja. Nou, dat. dat dat betwijfel ik ook weer niet. Ja. <laughs> maar ja, dus ik, ik weet niet wat het... Uh... Spanning is een heel belangrijk onderdeel. En als je daar dat, mee dat, om kan gaan, dan, dan, dat dan, denk dan ga je dat, goed. Dat, dat wel belangrijk is, ja. Want ik heb wel bij spelers gehoord dat ze... Zou je maar zeggen, het, het, het, het helemaal zo, zo gefocust waren dat ze zeiden van... bij hoe vier of vijf wisten ze niet meer welke kans ze op moesten spelen. Kijk, en wij kunnen dat niet geloven, dat mis ik niet. Ik denk, hij is er niet achter. Hij weten welke kant hij om moet slaan. Maar dan zijn ze zo, zo gestrest en zo bezig dat ze dat, dat, ze dat helemaal uh, niet meer beseffen. Dat is heel vreemd. Uh. Maar er zou ik kans nog geen psycholoog inschakelen of zo. Hoor. Dat zei jij niet. Nee, ik denk, dan moet ik er zelf wel uitkomen. En dan kom ik ook, ook wel uit. Dus, uh, dat is aan mij niet besteed. Succes. Dank je wel. Jules van der Wart en de Willem van Hanegem. Meneer Van der Velde, Riemer van der Velde, erevoorzitter van Herenveen. Uh, u kent hem ook uit het golfcircuit, hè Van Hanegem? Ja, ik, ik golf af en toe met Echt? Willem. Een paar keer per jaar hebben we dat. En dan, dan is hij net zo relaxed als hij nu ook is. Die, die raakt niet in een war van een nee. slechte bal. Nee, uh, maar is dat uh, uh, vooral een, een gezelligheid, uh, dat samen zijn? Of is dat, heeft dat ook nog iets competitiefs uh, ja, in zich? Ja, als ik klaverjas, dan wil ik ook winnen. Ja. En, en als we golven ook... Maar als het afgelopen is, dan uh, maar dat had ik vroeger met voetbal ook hoor. Als de wedstrijd gespeeld is, en dat heb ik eigenlijk nog, met Heerenveen heb ik dat ook gehad. Ik was uiteindelijk ook de voorzitter in het Nederlandse voetbal die de meeste nederlagen heeft geleden. Hè? Als je zo lang voorzitter bent, dan, ja, dan krijg, krijg je 23 bepaalde 23 records. Jaar, hè? Ja, ja. ja. Daar, daar, daar kun je ook uh, terecht om uh, glimlachen. Ja, het, uh, het uh, verleden, het zit, dat is collectief uh, geheugen natuurlijk. Uh, wat uh, Riemer heeft samen met uh, uh, uw echtgenote Annie. Hè, want die is er altijd bij, ze Zit nu aan de andere kant. Uh, Annie zit niet bij u op de tribune doorgaan nee, naast dat, u. Dat, <laughs> dat kan niet. Dat moet maar niet. Nee, waarom nee, ja, niet? Nou, Annie is nogal redelijk fanatiek. Hm. En, en ik zit er dus wat, wat onderkoeld naar te kijken. Ik juich eigenlijk uh, pas... Na afloop. Uh, want dan weet je zeker of het uh, resultaat daar is. En Annie kan, uh, kan nogal de keer gaan. Ja, en en zo... Ik onderbreek even wat is gescoord in Almelo. Almelo. Okay. Okay. Ronald. Hij staat, uh, ja. denk ik, 20 seconden in het veld. Kleiner plat. En hij heeft hem er al in liggen. Hij komt voor Dal Douglas. En de eerstvolgende aanval ja, wordt hij betrokken ja, bij, een, een, normaal, ja, bij een combinatie samen met Willy Overtoon. En dan komt hij vrij in het strafstopgebied. omdat Overtoon precies op het juiste moment de bal speelt. En uh, Plet dan nog even aanneemt en hem goed legt. En dan vervolgens langs Erwin Mulder schiet. Ik moet zeggen, gezien de verhoudingen in de tweede helft... is dit een uh, terechte voorsprong. Want Heracles was uh, gevaarlijker dan de tegenstander uit Rotterdam. Maar het is een kleiner Plet die Herakles op het 1-0 voorsprong zet. Het is, het is grappig, Ronald. Terwijl, terwijl jij dus uh, verslag doet van uh, uh, 1-0 voor Heracles... Uh, zegt Rima van der Velden. Misschien hoorde je het. Jan Smit, hè, de voorzitter. Yeah. Is dat wel... Een juicher uh, op zo'n moment. Ja, Jan is, uh, is, is, is wel een beetje ja. zoals Annie ook is. Oh. Uh, Jan uh, <laughs> kan ongelooflijk zich, ja. zich laten gaan. Is, is heel emotioneel daarmee bezig. Uh, ik vind Jan wel, uh, wel een hele, hele mooie, uh, kleurrijke voorzitter. En uh, ja, je ziet het. Hè, het resultaat is, uh, is bij zo'n kleine club toch uh, uh, altijd mooi. Jaren top. Hè. Deze week is onze, onze sporthistoricus Jurrit van der Vorin niet. Uh, uh, aanwezig, uh, maar we hebben dit alternatief. Het was met weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Met Evert? Hey, met Eddy. Wat was die Erwin Koeman gisteravond kwaad, hè? Die was uh, bijzonder kwaad en het uh, is ook uh, erg onrustig uh, bij SUZ. En dat is nog maar minimaal uitgedrukt, want ik heb de indruk dat de communicatie daar niet helemaal uh, gaat zoals die uh, moet gaan. En daar zullen we de komende week nog wel wat van horen. Misschien dat uh, Rodney Sneijder uh, daar verbetering in brengt, of Koeman het tenminste inzet. Ja, het is niet de enige club waar het onrustig is. Ik, sprak net, ik ben trouwens in Venlo. Ik doe straks verslag van VVV tegen Ajax. En als VVV net zo slecht speelt als vorige week tegen Vitesse. Dan wordt het 0-10, denk ik. Maar ik sprak net Peter Kemper, oude linksback van, van PSV. En hij en ik snapten er niets van dat PSV weer een keeper heeft aangekocht. Terwijl ze problemen voorin hebben. Uh, ja, maar ik denk dat die problemen voorin dan niet oplosbaar zijn en dat, uh, dat die keeper wel uh, gekocht is om toch op de, de langere termijn van, uh, van Isaacson uh, af te komen. Maar uh, ja, je kan er geen vier in doel zetten. Nee, en, en dan zegt Rutte ook nog op de vraag van wie staat er zondag in doel, dat weet ik nog niet, dat is toch dodelijk. Uh, dat is inderdaad dodelijk voor die, voor die vier trouwens ook. Zeg, uh, ik hoor net dat Heracles voorstaat. Ja, met maar... 1-0. Ja, wat is er nou gebeurd? Want in de jaren zestig, de tijd van dat ik aan de radio zat, Jan van der Wind en zo, was het toch Herakles. En in de jaren zeventig, toen ik aan de Bornezenstraat kwam voor het eerst, met meneer Van der Elst, was het Herakles. En in de jaren tachtig, toen ik voor de televisie daar uh, kwam, was het Herakles. En nu roept iedereen Herakles. Ja, dat heeft Tom bedacht. Tom echt Ja, maar kijk in het oosten. Ik kom ook uit het oosten, zoals je weet, alle wijzen komen uit het oosten. Daar, daar spreken ze een ander soort taal, het tukkers, en daar is het Herakles. En Tom heeft gezegd, Tom Egebers, het is Herakles. En dus roept iedereen nu dat het Herakles is. Nou, mooi toch? Ja, dat zou kunnen. Maar als ik Herakles blijf zeggen, dan wordt het wel goed gerekend. Nou, dan trek ik je een half punt af, Eddie. Je weet overigens dat Frits Korbach ook trainer is geweest van Heracles. Jij bent gisteren naar zijn begrafenis geweest? Ik ben uh, gisteren op de crematie geweest. En uh, nou ja, dat was uh, grotendeels in, uh, of, dat was in besloten kring. Dus uh, Riemer was, uh, was er ook trouwens, Riemer van der Velde. En uh, die, uh, die beslotenheid die zal ik uh, respecteren. Maar het was een... Uh, een scheervolle bijeenkomst. Alleen zou Frits gezegd hebben waarschijnlijk, maar ik, dat zal in crematoria niet, uh, niet de gewoonte zijn, dat er na afloop geen echte papegaaienzoek beschikbaar was. Nee, die, die, die was er niet echt. Er waren broodjes met koffie. Uh, ik heb weer een aantal scheidsrechters, uh, fouten zien maken, maar ik wil ook iets positiefs zeggen. Ik zat donderdagavond naar het ZDF te kijken. Wedstrijd uh, Hannover tegen Sevilla en daar vloot Bas Nijhuis. En die liet eens te meer zien dat hij met afstand de beste scheidsrechter van Nederland is. En over scheidsrechters gesproken, ik was gisteren in Arnhem en ze bedenken nu strafschoppen. We hebben er bij Heracles vorige week een gezien en gisteren in Arnhem weer één. En de gewoonte is dan, want ze zijn allemaal katholiek geworden bij de KFW, dat ze voor de camera gaan staan. dichte schuld bekennen, drie wezige groetjes en dan mag het weer verder. Ik ga kijken hoe het straks bij VVV, Ajax gaat met Ruud Bussen. Dag Eddie. Veel plezier. Hoi. Even te Napel en Eddie Poelman. U hebt ze ongetwijfeld uh, herkend, meneer Van der Velde. Ja, dat was wat, de jaren 60, Herakles. Herakles, hebt u er nog een, een, een beeld van, van de jaren 60? Ja, ik, ik denk gelijk aan Henny van Nee. Ja, zeker. Dat, dat die is ja. Henny van Nee, inderdaad. Ja, ja, daar heb ik dan zeker een beeld van de winterkeeper. Ja. Ja. Zeg, uh, we hebben het gehad over de zorgen van Heren uh, Veen. Hoe moet dat nou met het Amelensgaard Stadion, als dat maar slecht blijft gaan? Ja, daar kunnen we altijd nog een mooi zwembad van maken. Hè? Maar dat is een, een grapje. Maar we gaan ervan uit dat uh, iedereen maximaal zijn best doet. Uh, supporters achter die club blijven staan. Commercie uh, uh, gas geven en, uh, en, en voetbal. Eventjes een, een brede discussie op gang brengen over voetbal. En dan denk ik dat uh, de Heer Veen is een mooie club. Maar ja, supporters gaan wel morren, natuurlijk. Dat doen ze nu al. En dat zal niet afnemen als het slechter blijft gaan. Ja, maar dat zei ik, we hebben het eerder meegemaakt. Ik hoop van harte dat iedereen maximaal zijn best doet... om deze mooie club weer gauw goed te laten voetballen. Want wat ik het belangrijkste vind dit jaar... dat zou ik als opdracht ook meegeven... ga nog niet praten over Europees voetbal of over wat dan ook... maar zeg gewoon... Laten we weer van zorg gaan voetballen. En dan komt het resultaat vanzelf. Nou, en dat ja. zou mijn uitgangspunt nou zijn. Nou ja, het, het is toch min of meer uw levenswerk. Hè? Als u bijna 25 jaar voorzitter bent uh, van die club... en u eerder voorzitter, dan, uh, ja, dan zou ik zeggen... Uh, u, u wilt niet dat het schip uh, ten onder gaat. Ah, Annie en ik zeuren ook wel eens tegen elkaar. Hoor. Zei, want u zei, uh, u zei net, zij is veel strenger Annie dan zei ik. zei zeg maar wat onaardig. Ik, nou. Zei, nou, ik zei, dat hoort een voorzitter eigenlijk niet te doen. Nee. En ik ben ook herenveensje potter. Dus vanuit dat kader uh, denk ik ook dat ik uh, datgene wat je soms op de lippen brandt. Dat je dat ook maar eens binnen kamers houdt. Ik heb best wel wat, wat commentaar hier en daar, maar ik vind ook dat ik maximaal mijn best moet doen om waar mogelijk Veen ook van de nodige steun te voorzien. Ja, nou ja, dat is ook, dat is, laten we zeggen, de status van de erevoorzitter. Ja. Die moet als een als soort uh, uh, vader van Heerenveen uh, over de club waken. En ja, wel, ze, vind, ze vinden mij niet altijd even aardig, nee, hoor. Nee, nee, nee er nee. zijn best een aantal mensen die moeite hebben om mij een goede dag te zeggen. Is dat zo vandaag dat, de dag in heer? Ja, dat is zo. Nee, dat, dat zijn mensen dus die ook in de leiding en in de organisatie van die club zitten. En, en ja, vroeger dan schoot men de boodschapper dood. Nou, en, tegen, en ik zeg wel eens Want wat Tegenwoordig de, he, de erevoorzitter. Ja, daar ja, ja. dat, dat, dat hebben ze wel eens moeite mee. Ja, dat is ook lastig voor u. Ja, ja, lastig is ook anders. Het is, het is misschien wel eens lastiger om niks te zeggen. Ja, begrijp ik. Ja. Meneer Van der Velden, de transfermarkt in het voetbal moet voor de start van het seizoen sluiten. 86% is ermee eens en 14% de halve mee oneens. Vandaag nog een voetbalwedstrijd op het programma of niet? Nee, ik, nou ja. ik ga straks nog even tv kijken en dan uh, uh, uh, misschien ja. nog even naar de motorsport zien. Ja, je ja, bent ook nog gek op grasbanen en zo. Herlinks. Ja. Ik hoop dat herlinks het, herlings, het uh, goed doet vandaag. Nou, we gaan kijken. Misschien uh, haalt de sport langs de lijn wel zo dadelijk na tweeën. Uh, ik wens u een mooie zondag